In het kader van zandvoortkiest.nl spreken wij dit keer met de fractievoorzitter van GroenLinks. Zandvoort natuurlijk. Uh, welkom. Karim el Kabali, laat ik om te beginnen vragen, spreek ik het goed uit? Ja, je spreekt het goed uit. Oké, okay, want ik hoor dat er in het raadhuis wel eens op verschillende manieren... <laughs> er staan. zijn uh, meerdere variaties van mijn achternaam om uit te spreken, inderdaad, in het raadhuis. Dus ja, maar dit was de goede Dit versie. was de goede ja, Fijn om te horen. Wat is je oorsprong? Waar kom je vandaan? En hoe is je naam? Is, betekent dat iets? Uh, ik kom oorspronkelijk gewoon uit Zandvoort. Ik ben weliswaar in Haarlem geboren, maar dat was uh, ja, omdat hier geen ziekenhuis was op dat moment. Dus ik ben in Haarlem geboren. Mijn vader is uh, Egyptisch, is hier naartoe gekomen. Uh, en mijn moeder is gewoon Nederlandse. Uh, en mijn naam, de oorsprong, ik heb het ooit laten vertellen door mijn vader. En ik geloof hem meteen dat uh, mijn achternaam betekent iets van, uh, als van de berg. Als van de berg? Nee, al, iets als van de berg. Oké, okay, en dat heeft nog een betekenis? Nee, ja, geen idee eigenlijk. Oh. Ik denk net zoals alle andere bergen uh, in Nederland... Uh, dat het, dat het, ik denk niet dat er een achterliggende betekenis achter zit. Nee, oké. Okay. Nou goed, Patrick Berg hebben we ook. Een soort nou, wat dat, wat dat wij zijn bij... overigens geen familie Patrick. Nee, nee, nee, dus, nee uh... Dat zal duidelijk zijn, ja. Hoe heb je heb je hele jeugd dus in Zandvoort doorgebracht? Hoe is ja. dat geweest? Wat heb je gedaan? Nou ja, eigenlijk heeft de jeugd me ook politiek gemotiveerd uiteindelijk. Omdat ik als Zandvoortse jongen jonge, vrij weinig kon doen, behalve een balletje trappen en uh, ja, een beetje rond fietsen en rond, rond uh, klauteren, zeg maar. Er was niet veel meer te doen. Uh, ik, ik heb daar echt heel veel lol gehad met mijn vrienden in de buurt, uh, met mijn broertjes. Uh, en daarna ben ik uh, gaan sturen, of dan ben ik een, een, een school gaan volgen in Heemsteden, de Haamstede Barger. Dat is een MAVO-school. Uh, die heb ik toen afgerond, ben daarna naar het ECL gegaan in Haarlem ook, aan de Leidse vaart. En toen ben ik een beetje gaan rondzwerven nadat ik dat ook had gehaald na, naar opleidingen. Uh, en uiteindelijk heb ik nu, volgens mij zit ik bij mijn vierde of mijn vijfde opleiding, omdat ik gewoon zeker, nou, ik wist gewoon niet wat ik wilde eigenlijk. Mm -hmm. uh, en ik volg nu uh, maatschappijleer, daar ben ik bijna mee klaar. Ik ben op dit moment uh, mijn scriptie aan het afronden. En met een beetje massa, is het net voor de verkiezingen is dat klaar. Waar gaat het over? Uh, mijn scriptie gaat over hoe je democratie onderwijst, dus het leren van eigenlijk uh, hoe onze democratie in elkaar zit. Hoe je dat uh, interessanter en aantrekker kan maken voor de leerlingen in het VMBO. Voor de jongeren dus met ja, name. en ook specifiek voor uh, vmo leerlingen Omdat ik zelf merk, wanneer ik dat vak onder andere geef... dat zij nogal het idee hebben van... hé, hey, dit, dit past helemaal niet bij ons. Wat, wat hebben wij voor invloed? Wij zijn maar gewoon uh, werklui, zeg maar. Um, niemand luistert toch naar ons. En ik wil kijken, hoe kunnen we dat nou zo interessant maken... zo erg naar hun belevingswereld uh, toetrekken... dat zij daar echt gewoon ja, toch wat meer aansluiting bij vinden... en dat hun stem ook in de politiek gehoord wordt... Heb je daar ook je beroep van gemaakt? Want ik hoor je net zeggen: ik geef les. Ja, ik ben uh, maatschappijleerleraar. Uh, um, dat betekent nu bijvoorbeeld op mijn school dat ik mensen maatschappij geef. Dat is eigenlijk een vak waar economie in uh, naar voren komt, adreskunde, uh, maar ook maatschappijleer. Uh, dus dat is eigenlijk een overkoepend vak wat. Uh, als het goed is, het doel heeft om de, om de leerlingen klaar te maken voor de grote mensenwereld. Ja. Uh, nee, ik vind het een hartstikke leuk vak, omdat het heel veel affiniteit ook heeft met wat ik politiek doe. En wat mijn eigen interesses staan, zijn. Ja, en je kunt het ook overbrengen. Ik hoop dat ik het goed overbreng. Ik, heb, ik hoor wel van de leerlingen dat ze me een leuke leraar vinden. Dus ik denk dat het wel, dat het wel goed komt. Of goed ja, zit. Je hebt ook af en toe verkiezingen. Wie is de populairste leraar? Of wie geeft het beste les? Uh, die hebben, ik weet niet of die op mijn, op mijn school hebben. Ik geef les in Noordwijk. Ja? Uh, voor mij hebben we dat niet, uh, niet per se. En ik vind het ook, ja, ik heb eigenlijk heel raar gezegd niet heel veel met verkiezingen. Nee. Ik vind het goed dat, het, uh, dat, dat de inwoner zich kan laten horen. Maar ik vind al die poespas er altijd omheen. Dan denk ik bij mezelf van ja, laten we nou gewoon lekker ons werk doen. Ja. Uh, er is genoeg te doen in Zandvoort om Zandvoort bijvoorbeeld mooier te maken. En die verkiezingen, ja. En nou hebben we net als gemeenschappelijke, gezamenlijke Zandvoorts media besloten om er heel veel aandacht aan te gaan geven. Ja, dat is goed. En, en daarom zitten we ook hier. Daarom. Maar ik heb ook begrepen dat jij de jongste, het jongste raadslid bent in Zandvoort, nu klopt dat? Op dit moment wel ja, nog wel. En hoe, hoe, hoe jong is dat? Ik ben op dit moment nog uh, drie dagen, uh, nou zelfs twee dagen, nog maar uh, nog 28. En ik word, uh, ja 8 januari word ik, uh, word ik 29. Zo. Ja, en ik begon op mijn 24e dus inderdaad. Was je zeker de jongste denk ik hè? Ja. Ja, en nou die politiek die kost heel veel tijd, want ik, uh, ik, ik heb een beetje in de keuken kunnen kijken. En als ik zie wat jullie allemaal moeten lezen, en jullie zijn een kleine partij, dus ik neem aan dat je alles moet lezen. Is er daarna nog tijd voor ontspanning, buiten je werk, hobby's, bezigheden, sport? Die tijd is er wel, al is die heel erg, uh, heel erg klein. Als voorbeeld, op een gewone dinsdag werk ik eigenlijk van half acht morgens tot nou, met een vergadering twaalf uur s'nachts achter elkaar. Maar dat doe ik met veel liefde en veel enthousiasme, want een van mijn hobby's is politiek. Uh, daarbuiten geef ik ook nog voetbaltraining in Haarlem bij SV Allianz. Waar ik mijn eigen team al uh, vijf, zes jaar nu heb. Uh, dus dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En dat is voor mij wel echt een uitlaatclip. Ja. Dus dat is, uh, dat is wat mij betreft, ja, dat, dat is echt mijn grootste hobby. En af en toe speel ik ook nog een keertje een spelletje op mijn, op mijn, op mijn Playstation. Dus ik uh, kom ook wel aan mijn ontspanning. Maar een groot deel van de tijd gaat op, zeg maar, aan de politiek. Er gaat, ja, en zeker in politieke weken. Uh, ja. Het schema is zo dat je de ene week hebt wat meer politiek hebt en de andere week wat minder. Maar in politieke week is dat wel echt... Uh, ja, dan zit ik gewoon uh, van s uh, aan het begin van de avond tot aan het eind van de avond vol met politiek. En overdag werk ik gewoon. Dus dat is wel, uh, dat is wel heftig. Ja, maar ook is, wel weer leuk. Ja. Hoeveel tijd gaat erin zitten in de draadsvereniging? Uh, volgens mij staat er officieel 20 uur voor. Maar als ik kijk naar uh, mijn eigen agenda, zeker als eenmansfractie, zoals je net terecht zei... Gaat er wel, denk ik, ongeveer per week... minimaal 20 tot 30 uur in zitten... Ja. wordt het echt goed doen. Dat is bijna een volledige dagtaak. Ja, het is eigenlijk gewoon... het, het is bijna geen bijbaan meer te noemen... of een, of een baantje. Het is ja. gewoon... Uh, je bent er wel echt druk mee bezig. Zeker als er ook iets politiek speelt... dan uh, kunnen die 30 uur zomaar... echt gewoon bijna de hele week al opslokken. Ja. Dus dat is... Ja, het is wel... Ik vind het hartstikke leuk. Ik doe het echt met heel veel plezier. Ja, het is eigenlijk een soort hobby al voor je. Ja. En als je gaat sporten... dan doe je voetbaltraining... maar zelf sporten? Voetbal uh, want ik kreeg heel veel last van mijn knie, op een gegeven moment. Een paar jaar geleden. Maar wat ik zelf heel veel doe, en zeker in coronatijd, is nu wandelen. En zeker in de omgeving van Zandvoort. Wat prachtig is natuurlijk. Dus ik beweeg wel, maar dat is dan echt gewoon heel veel wandelen. Ja. Handel tot van 20, 25 kilometer maken, dat, dat, daar hou ik al van. Ja, gelukkig kunnen we dat nog wel. We wandelen in de bossen, in de duinen, op het strand. Dus wat dat betreft heb je uitlaatkleppen voldoende om je te vermaken. Nou, nog een laatste vraag, denk ik... We hebben gevraagd naar je muzieksmaak, want we gaan tussen de twee uh, items door die we zo gaan opnemen met Ben Zonneveld. Draaien we een verzoeknummer van jou. Uh, nou was je er net nog niet uit, maar heb je inmiddels bedacht wat je zou willen horen? Ja, ik denk dat het Coldplay en BTS uh, gaan worden met Universe. Uh, ik ga, als het allemaal meezit, deze zomer ook naar Coldplay in Brussel. Okay. Uh, dat is een lang gekoesterde wens van mij. Ik ben al vanaf jongs af aan echt fan van die band. Dus uh, nee, dat nummer is gewoon prachtig. Het gaat... Uh, altijd bij Coldplay over echt een thema, over onderwerpen. Het is nooit hetzelfde. Uh, dus ik denk dat dat wel een, hele, een heel mooi nummer is om tussendoor te draaien. Nou, ik kan helemaal aansluiten bij je smaak. We gaan hem uh, tussen de twee uh, interviews in gaan we hem draaien voor je. Op jouw verzoek Coldplay. Dankjewel. En dan wens ik je zo meteen veel succes bij de gesprekken die je gaat hebben met Ben. Dankjewel. Dankjewel.